Half uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ouders die uiterlijk vandaag inzage zouden krijgen in hun dossier... in verband met de kinderopvangtoeslagfraude, hebben die niet gekregen. Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat het meer tijd kost... om alle relevante stukken bij elkaar te zoeken. 22 ouders hebben in november bij de Belastingdienst in Rotterdam... een verzoek tot inzage ingediend. Ze willen weten waarom ze door de fiscus zijn aangemerkt als mogelijke fraudeurs. Daardoor kwamen velen van hen onterecht in de problemen. De affaire leidde voor... Vorige maand tot het ontslag van staatssecretaris Snel... minister Hoekstra, die de portefeuille voorlopig heeft overgenomen... schrijft dat de termijn waarop de ouders inzagen is beloofd... onvoldoende realistisch blijkt te zijn. In Utrecht, in de wijk Zuilen... zijn agenten tijdens oud en nieuw bekogeld met vuurwerk. De politie gaf vandaag de beelden vrij aan RTV Utrecht. Te zien is hoe agenten die een groep jongeren tot kalmte proberen te manen... vuurwerkpeilen moeten ontwijken. Een deel van de jongeren is opgepakt, de anderen kunnen erop rekenen dat de politie net zo lang doorgaat totdat zij ook zijn aangehouden, zegt politiechef Midden-Nederland Cital Singh. Ook hij pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Rotterdam is als eerste van de vier grote steden voor een algeheel vuurwerkverbod. De VVD in Rotterdam is nu ook voor een verbod bij de komende jaarwisseling en daarmee is er in de gemeenteraad voor het eerst een meerderheid voor. En ook de paardensport heeft maatregelen genomen... vanwege de hitte bij de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. De cross-country wordt ingekort met een kwart tot zo'n 4500 meter. De paarden worden daardoor maar acht minuten... in volle inspanning blootgesteld aan de hitte. Eerder werd al bekend dat de starttijden van de cross-country... vervroegd worden naar de vroege ochtend. Naar verwachting zal het in augustus ruim boven de 30 graden zijn in Tokio. Het weer hier, veel bewolking. Vanavond en vannacht valt al af en toe regen, bij 3 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regen of motregen, en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. bij PSL Radio Show 1367, uur 2. En in dit uur natuurlijk ook de nodige nieuwe, nieuwe muziek. ...zoals uh, de artiest Mart, M-A-R-T-H, uh, het is een Japanner. Uh, ja, ik had het hoor, vorige uur natuurlijk over Rodrigue, Rodrigo Rodriguez met zijn shakuhachi-fluit. Nou, en dit is de, eigenlijk, bij mij weten, mijn enige Japanse artiest... Uh, Eternal Line, The Road of Eternity. Cello and Harp, zo noemt hij dit album. Daarna Paul Adams met Elisabeth Geyer. Deeper Imagines. En met um, de track Endless Horizon. Nou, de nodige uh, andere, ja. François Couture, is dus een Canadees. Dus het gaat half in het uh, Frans en in het Engels. Maar die komt volgende week met een uh, nieuw album. En vandaag nog even met uh, het album Only Between Two Piano Sessions. James Escher, we gaan ook een beetje swingen met Global Spice. Ook een, een, een, een van zijn laatste albums uit 2019. Veel plezier, peacefulradio.nv. Daar kan je het allemaal op terugvinden.